Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Het noodweer dat gisteravond en het begin van de nacht over het land trok, heeft in het hele land voor overlast gezorgd. De problemen waren het grootst op het spoor. In het zuiden reden bijna geen treinen. En op andere trajecten waren er veel vertragingen. Door blikseminslag werkten sommige systemen niet meer. Ook was op sommige plaatsen de bovenleiding kapot of lag er een boom op de rails. ProRail hoopt dat de treinen vanochtend zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. Het advies is om de reisinformatie goed te volgen. Door de zware onweersbuien is door het hele land schade ontstaan. Onder meer door wateroverlast, blikseminslag en omgewaaide bomen. Venezuela heeft nieuwe foto's en een video gepubliceerd van president Chavez. Daarmee wil de regering de geruchten uit de wereld helpen dat Chavez ernstig ziek is. Die geruchten doen de ronde sinds hij eerder deze maand naar Cuba ging voor een operatie. Na de operatie verscheen hij niet meer in het openbaar. En dat is ongebruikelijk voor Chavez. In het filmpje dat in Venezuela en Cuba op tv werd uitgezonden, heeft Chavez een ontmoeting met oud-president Fidel Castro. De beelden zouden eerder op de dag zijn opgenomen. Volgens een officieel. De officiële verklaring herstelt de Venezolaanse president goed van de operatie. In het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt na de ochtendspits gestaakt. Er rijden tussen 9 en 3 uur geen trams, bussen en metro's. Het personeel protesteert hiermee tegen de aangekondigde bezuinigingen in de aanbesteding in het stadsvervoer. Aan het einde van de ochtend is er een manifestatie tegen de bezuinigingsplannen in Den Haag. De vervoersbedrijven probeerden de actie nog te voorkomen met een kort geding, maar de rechter oordeelde maandag dat de stakingen in de steden door mocht gaan. Het weer verspreidt over het land. Vallen nog enkele onweersbuien. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en breekt de zon door. En met 19 tot 22 graden wordt het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. They're so still here, alone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 En zonder jou tegen de ramen, dezelfde dag weer. Levert ritme van Zandvoort ook op TV. CFM FM Text TV op kanaal 45. 45. C -F -M. want me to go so honey why don't you beg me to stay Zie Comme si je quittais la terre j'ai trouvé mon étoile je l'ai suivi un instant sous le vent et si tu crois que c'est fini je mens c'est juste une pause un répit après les dangers. Ik dat je niet écoute, kan ton corps weet dat ik je niet meer kan vinden. Ik weet dat ik je niet je niet meer J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie.